Het is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. We praten over de stationering van een Amerikaans raketafweersysteem. Dat heeft de regering in Seoul aangekondigd... nadat Noord-Korea vannacht een lange afstandsraket had gelanceerd. Volgens Zuid-Korea is het raketafweersysteem noodzakelijk... vanwege de toenemende militaire dreiging van het buurland Noord-Korea. Pyongyang houdt vol dat met de raket een satelliet in de baan rond de aarde is gebracht... Veel andere landen geloven dat niet. Ze denken dat het gaat om een test van een lange afstandsraket... die de VS zou kunnen bereiken. De VN-veiligheidsraad komt er later vandaag over bijeen. Het officiële dodental van de aardbeving in Taiwan is opgelopen naar 23. 16 van hen kwamen om in een ingestort flatgebouw in Tainan. Vermoed wordt dat er nog zeker 120 mensen onder het puin van het gebouw liggen. Het reddingswerk richt zich op 29 mensen van wie levenstekens zijn ontvangen. Voor zo'n honderd anderen is weinig hoop meer. Het trainingswerk gaat langzaam. De laatste uren zijn twee twintigers levend uit het gebouw gehaald. Het gebouw van 17 verdiepingen stortte in bij de aardbeving van afgelopen vrijdag. Volgens het stadsbestuur zaten er constructiefouten in de flat. Negen andere gebouwen in Tainan zijn ook zwaar beschadigd... waarvan er vijf op instorten staan. In Irak zijn mogelijk burgerdoden gevallen bij bombardementen door Nederlandse F-16's. Dat blijkt uit de beantwoording van Kamervragen door het kabinet. De Nederlandse luchtmacht heeft tot nu toe 1300 bommen afgeworpen op IS-doelen in Irak. Er wordt onderzoek gedaan naar twee gevallen waarbij mogelijk burgers om het leven zijn gekomen. Het ministerie van Defensie doet dat onderzoek zelf. De Belgische zanger Eddie Walli is overleden. Hij scoorde in de jaren 60 hits met Cherie. En als marktkramer ben ik geboren. Sinds hij in 2011 een hersenbloeding kreeg, woonde hij in een rusthuis in En die Wally is 83 jaar geworden. Het weer. Een regengebied trekt naar het oosten weg. Daarna afwisselend wolken, zon en enkele buien. Er staat een stevige wind en het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 since spring not present on the year at any other period when march is scarcely here a caller stands abroad On solitary fields that science cannot overtake, but human nature feels. It waits upon the lawn. It shows the furthest tree. Upon the further slope, you know it almost speaks to me then. It shows the furthest tree upon the furthest slope, you know. It almost speaks to me, and then there's a rise and step on the Ja, dat was natuurlijk Julia Hulsman, uh, eigenlijk een uh, Duitse uh, pianiste. Uh, ja, een aantal, aantal mooie cd's gemaakt. Ze heeft in Amerika gestudeerd. Onder andere bij uh, Maria Schneider, uh, Jill Goldstein, Jane Ira Bloom. En uh, ja, dit is een cd die is uh, uh, gemaakt met Roger Cicero, Good Morning Midnight. En uh, haar laatste cd, die heb ik niet zo gauw voor de pak, maar daar draai ik misschien de volgende keer wel iets van. Uh, dan zijn we toe aan weer iets, iets heel anders. En uh, uh, uh, uh, dan komen we bij wat oudere klanken weer. En dan komen we bij de Brothers. En dan gaan we een mooi nummertje van draaien: Morning Sun. Uh, dat wordt gespeeld door uh, Stan Getz, Zoot Sims, Elkoon, Alan Eager en Brew Moore. Uh, Morning Sun. Nou, dat kunnen we nu ook zeggen, want het zonnetje schijnt, is antwoord. <tied> Mm-hmm. Thank you.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 you <laughs>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 Even kijken, Magritte Bloem, heb ik hem staan. Hier heb ik hem staan. Magritte Sjoerdsma, As Time Goes By. Van de CD Bloem. I have lost loved ones in different manier.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 Ja.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 2007, en toen stond ze op het Puerto Rico Heineken Jazzfest. Nou, dat klonk heel mooi toch? Eh, wat ook heel mooi klinkt, is de Mangione Brothers. Daar zit natuurlijk altijd Chuck Mangione in, bekend van zijn CD Children of San Jazz. Mooie muziek is dat, moet ik ook nog eens een keer draaien in mijn filmprogramma. En hier spelen de broers Something Different: De Mangione Brothers. Heb ik gevonden op een cd'tje van Gilles Deelder, Draai door. Grappige muziek bij elkaar vergezeld door Gilles Deelder.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 Make some more romance with you, my love Naar CFM Jazz En dit zijn de klanken van Nathan East Van zijn cd'tje Untitled Prachtige klanken En een mooie stem Nathan East daar hoort er ongetwijfeld meer van Ja, dat was het weer vandaag CFM Jazz, mijn naam is Alco Beuving Ik hoop dat je het een beetje leuk vond En ik zou zeggen, maak er een hele mooie zondag van Tot zover het ritme van CFM Via de kabel op 104.5